Dan sta je nooit zo'n te stil. Maar bij zo'n gelegenheid valt het je weer op. Met wat voor onzin de meeste mensen zich bezig houden. Zoals de dorstvleger. De dorstvleger, dat is daar een voorbeeld van. Dat is zo'n onderwerp waar ik me nooit mee bezig zou houden. Hoe gauw je daar vanaf, bent, hoe beter zou ik zelf zeggen. Voor de directeur van een museum toch wel. Maar ik waar.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 Juist. Ja, U bent op de hoogte. Dat moet ook. Goedemorgen. Goedemorgen. De koffie de koffie. koffie Dag Maarten. Maarten en Elstje. Ja. Jullie hebben er twee nieuwe bij, hè? Dat Zijn ze al langs geweest? Gelukkig of niet in je ja. raar. Ja, de beste mensen. Goed, nee, Ik heb het met mijn vader over je gehad. Maar volgens hem heeft hij jou niet in de klas gehad, maar je broer. Heet hij Kees? Ja, Kees.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 En manda kraai. We zetten weer in en terwijl wij zongen, sloop hij langs de rij. Ik zong extra hard, want ik dacht toen nog dat ik goed kon zingen. Tot ik me plotseling aan mijn oor de bank uittrok. Daar heb je hem, zei hij. Heel sadistisch. Nou, dat kan niet. Zo is mijn vader niet. <laughs> nee, zo is je vader nog wel de beste wensen. Hè? Dank je, Geert. Toen wel, maar misschien was het tot een uitzondering. Iedereen al een gelukkig nieuwjaar, hoor. <laughs> En, Jitke, hoe vond je het gebouw? Groot. Heeft zien jullie ook onze kluis laten zien? Ja. En ze de sleutel niet. Dag meneer Koning. Nog wel een gelukkig nieuwjaar. Dag meneer Goud. U ook. Of zit dat er niet in? Nee. Oh. Ik hoop het wel, maar je weet het maar nooit. Daarom zou ik elkaar beter... Geen gelukkig nieuwjaar kunnen wensen, want dat is de grote verzoeker. Ja, daar kon u wel eens gelijk in hebben. Maar je doet het toch maar wel. Tegen beter weten. Ja, tegen beter weten. Als jij eigenlijk al toe van de kastelen hier geweest? Wie is Die heeft ons in de tijd een bundel verhalen aangeboden en daar wil je opnieuw over op praten. Nee, toen was ik er nog niet. Wat waren dat voor verhalen? Goede verhalen vroeg me af of we het samen zouden opzoeken. Dan kun jij ook kennis met hem maken.